Zonder goedenavond. Een uur lang komt langs de lijn vanuit Ahoy hier in Rotterdam... Ter gelegenheid van de 40 e editie van het ABN Amro Tennis Toernooi. Met hieruit een van de losjes van Ahoy kijken we terug met twee Nederlandse winnaars. Met Tom Okker, de winnaar van 1974 en Richard Krajitschak, de huidige toernooidirecteur... ...die in 1995 en 1997 toernooi won. En met Raymond Sluiter, ooit ballenjong in Rotterdam en later speler tijdens het toernooi. Verder schuift ook Peter Bondhuis aan, een van de voorgangers als toernooi-directeur van Richard Krajitschak. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De kop is eraf. Uh, we hebben de eerste partij van de avond gehad. En Marcella Mesker zal uh, zeer enthousiast berichten, denk ik, Marcella. Ja, ik uh, vind echt dat Zijsling een uh, hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Hij begon al heel brutaal in die eerste set. Overtuigend. En ja, dan staat je toch tegen top-10-speler. Nummer 8 van de wereld, Tsonga. En uh, ja, dan kan je een beetje nerveus zijn. Zeker voor eigen publiek. Nou, misschien was hij het wel, maar het was niet te zien. Want hij speelde uitstekend. Um, Heel erg aanvallend, service volleypunten, prachtig. Uh, winnende returns, inside-out, hele goede inside-out, back-end returns. Uh, in de rally kon hij mee met het tempo. Fysiek, denk ik, als je het vergelijkt met een jaar geleden hier in Rotterdam... is hij veel en veel fysiek sterker geworden. Sneller dus ook. Uh, ik denk dat het allemaal te maken heeft ook met zijn uh, Spaanse coach... waarmee hij ongeveer een jaartje geleden ging werken. Hij heeft uh, enorme stappen gezet... Uh, finale Australian Open dubbel zal ongetwijfeld toch ook wat in dat kopje gedaan hebben. Van ineens hoor je er een beetje bij. Loop je tussen de grote jongens rond in de kleedkamer. En ja, hij hield het vol, had dat moeilijke moment in de tweede set. Uh, 7-6, 4-3 voorstaan, dan 15-40 tegen Tsonga. Dan denk je, nou, je bent nog maar vijf punten verwijderd van de zegen. Vier punten op rijdt Tsonga, pats, boem set Tsonga. En dan denk je, weg is de wedstrijd. Nee, die was niet weg. Mentale veerkracht, fysiek, uh, inhoud genoeg kennelijk... En precies aan het eind, zo, op 4-4 kwam het momentum weer terug. Op 5-4. Ja, en hij wint het gewoon. Het is onvoorstelbaar. Grote verrassing. Maar echt eh, verdiend gewonnen. Tegen maar ook best een heel behoorlijk spelende Tsonga. Die had echt geen off -day. Dus al met al succes voor het Nederlands tennis. Eindelijk. Goed, we komen straks bij jou terug, Marcella. Uh, dit uh, doet mij nu denken aan een van de mooiste verhalen die Kees Jansma ooit heeft beleefd in het begin van zijn carrière. Toen hij ooit een keer toen hij een verslagje uitschreef na afloop van een wedstrijd... Uh, terechtkwam in een bezemkast waar de telefoon bij de plaatselijke amateurclub was. En op het moment dat hij zijn verslag ging voorlezen, ging het licht uit. Dus ongeveer hetzelfde wat ik nu uh, hier heb, met een uh, geweldige tekst. Ik hoop dat hij eruit komt, want uh, het is uh, voorlezen uit werk. De komende week zijn ze veelvuldig in Ahoy te zien. Twee iconen van de tennis. De een wordt gezien als de succesvolle tennisser ooit. En de andere heeft haar rolstoeltenniscarrière weliswaar op een laag pitje gezet. De afgelopen jaren was ze door niemand te verslaan. Samen verrichten ze op het centercourt de officiële opening van het ABN Amro toernooi. Ze worden, zoals dat hoort bij iconen, groots aangekondigd. En die al zo lang het rolstoeltennis domineert. En dan hij. de beste Roger Federer. Er is vuurwerk, er is applaus, er is muziek. Er wordt spektakel gemaakt als deze twee boegbeelden de opening komen verrichten. En het is niet de enige activiteit voor beiden deze week. Neem Roger Federer, die was vandaag al eerder op de middag in het centrum... voor wat fotomomentjes. Hij had een persconferentie, een signeersessie en nu dit. Het is een drukke maandag. I'm very flexible always. As long as I know in advance, you, you know, honestly. Ach ja, meent Federer maar te zeggen, het hoort er allemaal bij, zolang ik het maar van tevoren weet. En Esther Vergeer dan, de toernooidirectrice van het rolstoeltennis. Hoe zien jouw dagen eruit deze week? Ja, maar ja, mijn dagen zien er niet zo uit zoals die uh, van Federer. Maar uh, ja, omdat ik toernooidirecteur ben en ik zelf niet hoef te spelen. Dus ik ben geen speler en word dus niet op die manier ingezet. Um, maar ja, wellicht heb je ook wel eens gehoord hoe, hoe Richard Krejcek dagen eruit zien. En dat is van uh, uh, vele seminars en uh, workshops langsgaan... ...tot uh, uh, natuurlijk de, de, de klanten en de medewerkers van ABN AMRO te woord staan. Um, maar ook uh, promotionele dingen, dus media um, en dat soort dingen. En natuurlijk uh, ja, uh, alles boven alles, maar de, de spelers moeten het naar hun zin hebben... Dus dus um, ja, vanavond wacht ik mijn eerste spelers op. En uh, woensdag gaan wij van start. Ambassadeurs zijn het van hun sport. Allebei. Vergeer voor het rolstoeltennis, Roger Federer voor tennis in zijn algemeenheid. Ze kennen elkaar ook wel. Er is veel onderlinge waardering. Nou ja, ik, ik kom hem uh, regelmatig tegen. Ik kom Roger regelmatig tegen op de Grand Slams. Dan zie je hem in de wandelgangen. Dan zie je hem in de Players Lounge. Af en toe kom ik hem tegen bij de World Champions dinner. Wat er, waar wereldkampioenen worden gehuldigd. Um, dus er is een band. Maar uh, het is niet zo sterk dat ik zijn. Een mobiele nummer hebben of zo. Zo'n band is het niet. Nee, maar het is gewoon... Uh, we zijn hele goede collega's en uh, wat dat betreft kennen we elkaar dus wel. Dus ik waardeer en bewonder uh, uh, op, op vele vlakken. En dat is uh, niet alleen maar op de tennisbaan en zijn manier van tennissen, maar zeker ook naast de baan. Hoe die met de media omgaat, hoe die met fans omgaat, maar ook hoe die met de thuissituatie en zijn thuis... Uh, ja, zijn gezin omgaat, weet je wel. Ik, de, de, ja, dat uh, daar heb ik heel veel respect voor. En dus dat vind ik heel gaaf. Um, uh, ja, en, en hij heeft ook uitgesproken dat hij die uh, nou ja, respect voor mijn ding heeft wat ik heb gedaan op de tennisbaan en ook daarbuiten. En, uh, nou ja dat, dat vat ik alleen maar op als een heel groot, groot compliment. En zoals het ambassadeurs betaamt zijn er ook verplichtingen. Zo wordt er van Roger Federer toch wel verwacht dat hij een mening heeft over de dopingaffaire van Lance Armstrong... en de impact die dat heeft op de sport. Zeker als je bedenkt dat er in het tennis best wel weinig wordt gecontroleerd. alleen die Ik denk dat we meer moeten ja, zegt Federer. Ik ben wel een voorstander van meer dopingcontroles. Urine, dat weet ik niet, maar bloed, daar is zeker nog terrein te winnen. I think we should be doing that. I think we should do probably biological, you Hij is voor een bloedpaspoort. You know, I think we should store things away, so you can always open up the books again and say, you know, okay, maybe we can't test those things now, but we, we can test them later. En hij is er ook voor dat stalen lang worden opgeslagen, zodat je later nog eens kunt terugkijken of er toch dingen zijn gepasseerd... die niet door de beugel konden. En vergeer, hoe gaat die dan om met haar ambassadeursrol? Nou, die presenteert morgen haar biografie, waarin het natuurlijk gaat over haar handicap, waarin het gaat over haar carrière en haar leven. Kracht en kwetsbaarheid, zo heet het boek. Ja, daar zit een tegenstrijdigheid in, hè? Nou ja, ik, dat, dat vond ik juist wel heel erg mooi, omdat nou, mensen die... Uh, die mij kennen, die denken alleen maar... oh Esther, onverslaanbaar en goud en alles winnen... en succesvol op allerlei gebieden. Maar er zit ook een andere kant van mij aan... Uh, die heel veel mensen gewoon niet kennen uh, en niet weten. En ik vond dat wel heel mooi om ook dat in het boek te beschrijven. En dat is dan de onzekere kant? Nou ja, de onzekere kant op de tennisbaan. Um, maar ook de onzekere kant daarbuiten. Um, maar ook een aantal dingen die uh, ja, binnen de familie hebben gespeeld... wat dan ook weer invloed zou kunnen hebben op, op de tennisbaan. Um, de medische kant natuurlijk, die ik ook als, uh, als rolsteltennisser... Me meesleep. En uh, ja, ik denk wel dat dat op een hele goede, nou ja, best wel um, ja, bijzondere manier opgeschreven is nu. Wat is de boodschap die je met name hebt willen uitdragen met dat boek? Nou, dat, dat, um, wat ik heel graag wil uitdragen is dat, dat um, nou ja, door middel van uh, succes, of uiteindelijk door succesvol te worden, en ik denk dat iedereen op zijn manier heel erg succesvol kan worden, maar dat je daardoor ook heel veel andere deuren uh, kan openen en heel veel andere mensen kan helpen. En zo is morgen een belangrijke dag voor Esther Vergeer. Federer verschijnt woensdag voor het eerst op de baan. Maar voor het zover is, mag Gordje Federer eerst de magische woorden uitspreken? So, met Esther Vergeer op de rode knop drukken. Daar is het vuurwerk, de confetti, het feest in Ahoy is officieel begonnen. Ja, Richard Kajacek, eh, toernooi directeur, voor de tiende keer. Eh, als die druk op die rode knop is gegeven, wat is dat voor een moment? Gewoon een momentje even de tussendoor, denk ik, voor jou. Nou nee, ja, ik druk niet op die rode knop. Nee, maar hij stond wel heel dichtbij. Ja, heel dicht bij. ja het was gewoon leuk. We hebben dit jaar 40ste editie. En ja, we willen wat extra's doen. Een aanloop naar het toernooi. En ook op de eerste avondpartijen zelf. Dus ja, dat je twee zo'n grote kampioenen als Esther, Vergeer en Roger Veder. Even op de baan. Uh, kort interviewtje per bal in het publiek. En dan ja, openingshandeling gewoon even even, even voor extra. jezelf, toernooidirecteur. directeur. Je bent er een, een jaar mee bezig. Misschien zelfs al twee jaar om uiteindelijk. Voor, dat, voor deze editie je, je spelers te krijgen. Steeds een beetje schuiven, een beetje kijken. Dan vallen wat jongens af, komen weer wat jongens bij. Wanneer is het moment dat jij rustig achterover gaat zitten? Is dat volgende week maandag? Eh... Uh... Nou, ik denk, nou ja, wanneer ik potentieel rustig achterover kan zitten, is denk ik uh, als, de, als de finale bezig is. En dan hangt nog vanaf wie tegen wie speelt. Maar als ze bezig zijn, denk ik van oké, okay, weet je wel, de hele week is geweest. De goede mensen zijn in de finale. Uh, ze zien allemaal nog gezond uit, weet je wel, Dus we gaan nog een beetje een lange finale. En uh, dan denk ik van ja, het is. Uh, het is, het is een mooie editie of geen mooie editie, dus dan, dan kan je wel redelijk de balans opmaken. Is er iemand die je hand vasthoudt gedurende de week, omdat je veel dingen moet doen? Je bent met het toernooi bezig, een met spelers bezig, met, met, sponsor, met sponsoren bezig. Alles moet je in de gaten houden. Ja. Nou, ik, heb, ik heb wel iemand bij me constant, uh, Hans. En, uh, die uh, ja, die uh, had mijn agenda bij, uh, die trekt me weg als ik echt te lang blijf hangen. En, uh, ja, die uh, maakt alle afspraken, uh, die coördineert ja, met alles en iedereen... Uh, dat, uh, dat ik overal op tijd ben en dat ik ja, zo, zo efficiënt mogelijk mijn tijd kan indelen. Dat, uh, ja, ik ben toch een soort gezicht van het toernooi. En uh, dat, dat zoveel mogelijk mensen die naar het toernooi komen... Uh, of het nou sponsors zijn, publiek of, uh, of pers, dat die met te zien en te spreken krijgen. Wat is het meest bijzondere van dit toernooi? Het gaat niet goed met de economie, eigenlijk in de hele wereld... Uh... Hier schijnen toeschouwersaantallen weer gebroken te worden. Sponsoren, ik zag het vip Vipdorf wat er waanzinnig mooi uitziet. Ziet, wat is de formule? Wat is het geheim dan? Uh, het geheim is denk ik dat uh, ja, de combinatie van een hele sterke, loyale sponsor... We hebben natuurlijk ook mindere jaren gekend... en toch bleven ze ontsteunen, ABNOMO, dus dat is natuurlijk heel mooi. En, en dat publiek blijft ko blijf komen. Kijk, als je, ja, je kan alles mooi organiseren, maar als de mensen niet komen... Ja, dan, uh, dan gaat de lol ook snel af, voor, ook voor sponsors, ook voor pers, voor iedereen. En, uh, en ook voor de spelers. Hè. Als ik echt een x-factor moet opnoemen waarom spelers voor Rotterdam kiezen... He, dan, dan is het het publiek. He, het, het, het volle stadion. Er uh, kunnen 10.000 in hier. En, en Federer maakt echt heel veel mee. En wordt overal fantastisch behandeld. Uh, maar uh, ja, ik denk uh, vanaf de eerste ronde zo. opkomst die hij hier krijgt. De ovatie. Uh, nou, ziet hij gewoon niet vaak. En uh, dat, dat is toch, vinden de spelers mooi. Uh, er wordt gewoon gesproken over het centercourt. En de atmosfeer die er is in Rotterdam. Dus publiek is een hele belangrijke factor. In de best bezochte in- en toernooi ter wereld? Uh, ja, dat waren we. Maar uh, ja, helaas hebben we nu dat die beste acht in Londen en uh, ja, maar dat tellen okay. we gewoon niet mee. Nee, dat, nee. En, uh, dat gaat, uh, dat is, is al een, ergens, <laughs> ergens, een paar jaar ergens en inderdaad. Ja. En, het, en dan gaat het weer ergens anders, dus als, het, als het binnenkort open of nou, we we niet binnenkort, maar op een gegeven moment gaat het wel weer verhuizen naar de andere kant van de wereld en dan zijn we weer de grootste. Ja, ja. Richard, heel eventjes, uh, jij nee. wordt uh, op een gegeven moment toernooi-directeur na je actieve carrière. Waarin is jouw invloed als ex-speler zichtbaar voor jezelf? Uh. Voor mezelf, nou ik denk dat uh, in, in het begin uh, ken ik alle spelers echt nog heel goed. En um, ik denk dat um, ja, wat je dan merkt, dat je, je relatie met de spelers en, en aanloop naar toernooien, dat je misschien, hè, er zijn een paar spelers, zoals een Hewitt bijvoorbeeld, die, uh, ja, daar heb je dan een, een goede band mee. En, en die, die besluiten dan echt te komen dat je elkaar kent. Um, maar ik denk dat het grootste verschil, uh, of, of wat ik het echt meest merkte, was tijdens het toernooi. En zeker de eerste paar jaar uh, kwamen echt spelers naar me toe: van uh, vertel me als ik je kan helpen. Moet ik wat extra's doen in het Vipdorp? Moet ik met meer sponsors gaan proberen? Praat, moet ik interviews voor je doen. En echt, veel, veel spelers kwamen, nu kwamen gewoon een oud collega helpen. En dat vond ik wel heel uh, mooi. En, en dat merk je, dat, dat is de feedback ook die je kreeg van, van iedereen. Hè. Of het nou sponsors of pers uh, publiek uh, was. Uh, van go, uh, spelers waren dichter bij ons uh, dit jaar. En uh, ik denk dat eigenlijk, zeg maar, dus ja, die. die een soort liaison, dus het dus, dus, tussenstukje tussen de speler en ja, zou ik maar zeggen iedereen die betrokken is bij het uh, toernooi. Ik uh, denk dat ik die die rol uh, misschien wel mijn grootste uh, ja, verdienste. Waar, waar ligt de uitdaging? Nog meer publiek, uh, nog meer sponsors. Waar, waar ligt dat? De ja, uitdaging ligt uh, altijd zo goed mogelijk toernooi uh, neer te zetten. Hè. Je hebt, en, en, en, en goed omgaan met je tegenslagen. En, en, en zorgen dat het dat ook voor uh, persen, echt voor iedereen publiek. En, en ook uh, voor Abin Hamel, voor de sponsor. Dat, uh, dat het toch een uh, editie is van goh Ja, het zat een beetje tegen met spelers, maar toch is het mooi. Dat is belangrijk. Plus, dat je zo sterk bent, zo goed. Dat uh, als een keer de kans komt om. Up te creëren naar die duizend... Uh, dat ook als eerste aan jou wordt gedacht als toernooi. Hè? Dat, zelfs een paar jaar geleden, de vorige toernooi, directeur van Parijs, dat is een duizend toernooi Die zei van ja, eigenlijk zouden jullie die licentie moeten hebben. Heel even voor de mensen die het niet weten, wat is een oh, duizend toernooi Dat is de volgende categorie. Je hebt de vierkant slams. Ja. En dan heb je acht uh, duizend categorie toernooien. Dus bijvoorbeeld Indian Wells, Key Biscayne. Key Biscayne is een hele bekende. Ja. Uh, toernooi van Rome. En dus ook Parijs indoors. Nou, uh, je kan, wij zijn een indoor toernooi, we kunnen alleen. Uh, op de plek van anderen in, in het toernooi uh, kan je innemen. Uh, de reden waarom ze zo speciaal zijn, het zijn er acht en het worden er ook niet meer. Dus je okay. moet echt wachten tot iemand zegt van ik stop ermee. Nou en dus dat dan heb je het over Parijs. Oh. Nou en dus. Uh, ja, als die toernooi dat zegt, dan denk ik nou, dat is mooi. Weet je wel. En, en zo voelt de ATP bij wijze van spreken dat ook. Dus zorg dat je zo top bent. Dat als uh, op een gegeven moment die kans is, dat je die ook op die manier kan grijpen. En tot die tijd, ja, je bent die om mensen te vermaken. En dat uh, mensen ieder jaar denken van, ja, was toch wel heel erg leuk. Ga volgend jaar weer terugkomen. We hebben net een partij gezien tussen Seizing en Tsonga. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik kan me voorstellen dat het voor, voor een toernooi-directeur toernooi toch heel, heel gek is. Heel, heel dubbel is. Aan de ene kant heel blij met de Nederlander. Aan de andere kant jammer dat Tsonga weg is. Ja, zeker. Het, uh, dus ik, ik sta daar eigenlijk redelijk neutraal in. Uh, want uh, ik vind allebei best. En als Songa zou winnen is ook mooi, hè. Dat is natuurlijk top 10 speler. En uh, ja, echt een karakter. Maar aan de andere kant, nee, mensen, ja, we zijn in Nederland, dus ze zien graag Nederlandse spelers uh, aan, uh, aan het werk. Dus um, ja, dat, dat Igor wint, uh, ja, vond ik ook mooi. Dus ik vond ik allebei uh, uh, goed. En ja, als het niet Igor was, maar het was bijvoorbeeld even, uh, iemand anders die tegenover Songa stond, niet een Nederlander. Ja, dan, dan zou ik niet blij zijn. Ja, dan, dan, dan, dan, dan zou ik hier uh, niet zo. Uh, zo, zo blij, zou ik maar zeggen. En nu, uh, ja, dat is de meest ontspannen avondpartij die ik een tijden heb gehad, denk ik. Normaal heb ik altijd zoiets, oh nee, dat gaat de verkeerde kant op. Of, uh... Nee, dat kon... Dat is altijd goed dus. Uh, dan even over je andere werkzaamheden. Volgende week dan is het toernooi afgelopen. Dan komt er een jaar later weer een toernooi. Volgens mij ga je niet de hele tijd Daphne en de kinderen uh, vermaken dan wel vervelen. Dus uh, een aantal zaken. Uh, een van de ceremoniemeesters van het huwelijk. Uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben afgesproken dat we er nog niet te veel over zeggen. Nee, maar het is uitgelekt. Zij we... Nee, maar wat het precies uh, inhoudt. Maar inderdaad, uh, dit is een comité. Een uh, Nationaal Comité Inhuldiging heet het. En... Uh, ja, met een aantal mensen ja, gaan, we, gaan we daar uh, ons... dus niet echt met de inhoudiging zelf, maar eigenlijk meer met alles wat er omheen gebeurt. Um, dus niet met de trombus, zelf, maar wat er omheen gebeurt. En, en daar zijn we dan, uh, gaan we dan over nadenken. En jij ik moet dan zeggen. de sporttak, zeg maar, een beetje nee Ja, dat... dat dus ongeveer. Een beetje kijken wat ja, ja, ja. er precies gebeurd uh, is. Maar gebeurt, je verrast, dus. ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment heel erg verrast bent dat zoiets uh, tot je komt. Ja, nou, het is allemaal snel gegaan. Vorige week uh, maandag uh, kreeg ik een berichtje of ik de of voorzitter, of ik meneer Weijers wilde bellen. En... Uh, dus ja, ik weet dat hij bij Ajax Ik wist niet eens dat hij hier bij was. Bij Ajax denk ik denk, ze hebben me nou iets voor Ajax gaan vragen. Ja, nou, ze zoeken een lange spits. <laughs> ja. <hebben we> goed. <laughs> Kopsterke spits ja, hebben ze nodig. Ja. Altijd gebeurd. En, uh, nou, en toen vroeg hij dit. Ik, uh, dus ik had gewoon wat een eer. En, uh, ja. en afgelopen vrijdag was alweer de eerste bijeenkomst van ja, het is natuurlijk al heel snel weer 30 april. En je wordt genoemd als misschien een van oh, de kandidaten hey. om op een gegeven moment de IOC-zetel uh, over te kunnen nemen van uh, de nieuwe koning. Ja, ik weet niet of dat zo werkt, hè? want je moet voor mij gekozen worden. Maar, ja, maar goed. Uh, um, ja, ik weet niet, het, het, het is, ook dat is een ongelooflijk uh, mooie organisatie natuurlijk, heel Zou eervol. je nou, ik heb er nooit over nagedacht, omdat ik zelf nooit de Olympische Spelen heb meegedaan. Ja. Uh, maar uh, uh, ja, ik heb ook uh, Piet van Nogen, want uh, naar voren geschoven, zou ik maar zeggen. <laughs> dat is natuurlijk een groot, uh, groot sportman. En een uh, hele intelligente en, jongen. En jonge jongen ook. Ja, ja. Hè? Dus dat is ook goed. En een beetje uh, verjonging, zou ik maar zeggen. Dus, uh, maar ja, als ze me zouden vragen, dan zou ik het wel een eer vinden. Dat is een feit, ja. ja goed, dank je wel. Veel succes met je toernooi. Dank je. Merci. Ik kijk nu even om me heen en uh, we gaan naar een interview met Tom Okker, want dat was uh, degene die uh, ja, dat was natuurlijk een grote naam uit het verleden. In 1972 werd hier in Ahoy het eerste tennistoernooi gehouden, toen nog onder een andere sponsornaam overigens. Na een onderbreking van een jaar werd het evenement aan de huidige sponsor gekoppeld, zo lang al. De 39 voorgaande edities leverde vier keer een Nederlandse winnaar op. De laatste was Jan Siemerink. De eerste Tom Okker in 1974 hebben het goede herinneringen aan het sportpaleis. Ahoy is natuurlijk een prachtig complex om te tennissen. En uh, begonnen met het ABN toernooi in uh, 1974. En uh, ja, dat is heel belangrijk geweest voor het Nederlandse tennis. En uh, ik heb daar uh, leuke resultaten mogen behalen in het begin. Is dat nou ook een bijzondere sfeer, Ahoy? Ja, het is, altijd, het is uh, niet de hele grote ruimte, maar er zitten toch altijd wel 10.000 man. En dat is, als het vol is, is het altijd prettig om in een, uh, in, in een vol stadion te spelen. Goede sfeer. En als je goed speelt, dan, dan krijg je steun van het publiek. Het is uh, de 40 ste editie. De eerste editie was het nog geen ABN-toernooi. Uh, Wat weet u nog van dat evenement, 1972? Ja, dat is door Caballero, geloof ik. En uh, ik... Ik denk dat het een van de WCT-toernooien was ook. En daar deden dan maar 16 man mee. Een gewoon toernooi van de ABN is 32 man, dus het was een kleiner toernooi. Uh, het werd wel goed bezocht, dacht ik. En uh, dat is eigenlijk de eerste opstap geweest naar het grotere evenement. En hoe werd u benaderd om deel te nemen? Hoe ging dat in zijn werk? Um, het was een onderdeel van het WCT-toernooi. Dat was een organisatie uit Dallas. En daar waren uh, internationale spelers uh, lid van, zeg maar. En die werden ingeschreven voor dat toernooi, 16 spelers. En uh, daarna uh, precies hetzelfde, je kon inschrijven. En uh, je wordt niet benaderd, je moest het uh, zelf regelen. Want ik kan me voorstellen, als je een toernooi in Nederland organiseert... U was op dat moment de belangrijkste Nederlandse tennisser. Die wil je erbij hebben. Ja, dat is ook logisch. Uh, ik speelde ook graag dan mee, natuurlijk. En, uh, er was prijzengeld te verdienen en uh, je kon meedoen uh, en je werd daarin ingeschreven. Er dus, werd verder niet onderhandeld over, over voorwaarden. Dat, dat, dat speelde ze helemaal nog niet. Maar je werd ook niet uh, een beetje gebeld van: uh, go, we zouden het wel fijn vinden als je erbij was? Nou, nee. Ook omdat er in die tijd was er maar één toernooi per week in de hele wereld niet zoals nu dat spelers kunnen kiezen... uit drie, vier toernooien waar ze kunnen spelen. Dus uh, je was blij dat je ergens kon spelen. Welk uh, toernooi in Rotterdam staat u het meest bij? Ja, uh, ik denk toch wel... Uh, een van die twee toernooien in het begin. Die ene die ik won en de finale daarna. Uh, daarna ben ik wel uh, tot de half finale. En, en verder nog als later in, uh, in de tijd van ABN... ben ik als uh, toeschouwer geweest... En, uh, ik, ik heb Richard geloof ik zien winnen. Dat is ook altijd leuk als een Nederlander het heel goed doet. Maar ik, eh, om te zeggen maar dat toernooi springt eruit. Moeilijk te zeggen. Want er is ook een toernooi geweest waar het een en ander aan de hand was. Ah, dat was een toernooi. Ja, ik had een contract gekregen met, uh, met Gerard de Lange. Uh, zou ik met... Uh, met reclame op mijn shirt, een logo op mijn shirt... een handdoek met Gerrit Lange erop en een, en een tas de baan opkomen. En uh, ik zou daar 7500 gulden voor krijgen als ik dat hele toernooi uh, mee zou spelen. Het ging heel goed allemaal. Ik kwam geloof ik tot de finale van... Uh, en, uh, er ontstond veel commotie. De toernooi-leiding wilde niet dat ik met uh, dat soort objecten de baan opging. En die kwamen toen de baan op stormen. En die ritste de handdoek en de tas weg. Er stond te groot Gerard de Lange op. En daardoor kreeg ik heel veel publiciteit in de kranten, in de telegraaf, foto's overal in de kranten. En nadat ik toen ging afrekenen, toen uh, was Gerard de Lange zo blij. In plaats van 7.500 gaf hij me 10.000 gulden. Dus uh, in die tijd was dat veel geld. Dat was heel leuk. Ja, want. In die tijd uh, waren er nog geen startgelden, hè? Nee, er was alleen prijzengeld. En zoals ik zei, je mocht blij zijn dat je ergens kon spelen... want er was maar één toernooi in de wereld en, uh, in iedere week. Dus je kon niet kiezen. Dus je speelde of je speelde niet. U zei net al, u heeft Richard Kraaitsek zien winnen. U heeft het toernooi dus gevolgd door de jaren heen. Is het veranderd qua sfeer? Ja, het is gigantisch veranderd. Het is heel groot geworden... Uh, je hebt tegenwoordig een heel promodorp eromheen... Uh, wat vroeger helemaal niet bestond. Een uh, aantal mensen, de, de zakenmensen komen daar om hun cliënten te entertainen. Het is echt een gigantisch evenement geworden. Je kunt er uh, een sterrestaurant eten, daarbij heel goed eten. En uh, ja, tennis is ook veel verbeterd natuurlijk. Met uh, de toppers komen allemaal. Het is een, echt een giga evenement geworden. dus Het is heel leuk. Was het voor u belangrijk om in Nederland te kunnen spelen? Um, ja, In mijn tijd waren er maar uh, eigenlijk twee toernooien in Nederland. Dat was uh, het Melkhuisje, de Nederlandse Openkampioenschap in Hilversum... en het ABN-toernooi. Dus ik speelde meestal maar twee keer in Nederland. Uh, en dan wilde je graag goed presteren. En, uh, het was leuk om in Nederland te spelen... maar het, het was maar een klein gedeelte van het hele tennisprogramma. Rond, want ik speelde zo'n uh, zo 40 weken per jaar in mijn tijd... Dus Tom Hoker. Uh, inmiddels is de tweede partij van de avond uh, aan de gang. Uh, Marcella Mesker, uh, dat is uh, de slaapmutsenwedstrijd, hè? Want een heleboel <laughs> mensen zijn al naar huis. Ja, het is natuurlijk logisch. Na het is echt heel erg. Uh, erg is en, dat? Uh, ja, maar ik moet zeggen, spelers zijn dit ook wel gewend, hoor. Wat denk je hoeveel mensen er blijven zitten als Federer gespeeld heeft? Ja, dan is iedereen ook al blij opgelucht naar huis. We ja. hebben hem gezien en we gaan naar huis. Maar oké, okay, dit zijn nog wel twee, uh, twee leuke spelers, hoor. In de zin van uh, Nicolai Davi Medenko. Voormalig nummer drie in de wereld, uh, terwijl. 30 jaar, natuurlijk wat afgezakt. Hij staat nu 30. Uh, speelt tegen een Duitser met een hele onorthodoxe stijl. Hele gekke dubbelhandige bekken die die soms op een hele bijzondere manier slijst... dan weer volledig uh, doorhaalt. Een forehand waarvan je nou, bijna met die achterzwaai tegen het plafond zit. Uh, kortom, een, een bijzondere techniek, maar daardoor een hele Onberekenbare Duitser. Ja, mm -hmm. onberekenbaar. Nou, dat kun je zeker zeggen. Mm -hmm. We zijn nog maar net start. Het staat 2-1 voor die onberekenbare Duitser Florian Mayer. Toch nummer 29 van de de wereld. Dus wie dit gaat zeggen weet ik niet. Ik weet wel dat Davidenko hier altijd goed speelt. Vier keer de halve finale heeft gehaald en vorig jaar in de halve finale verloor van Roger Federer en dat was toen de beste wedstrijd van het toernooi. We komen straks weer bij jou terug. Uh, we gaan het eerst hebben over nostalgie in Ahoyen. Terwijl, uh, uh, terwijl het op het centercourt gaat om de dure punten is er in de bijzalen van het complex ook genoeg ruimte voor nostalgie. Ja, ik heb er rondgelopen en dan praat je al heel snel nostalgisch. Zoals dat hoort bij een jubileum op Sportplaza... Er, er, uh, leven de tijden van Weleer tijdens een clinic voor het publiek... met materiaal van toen. Is het oud, dan is het oud. Wat is het allemaal? Rackets, ja, dat zie ik. Nou, we gaan even terug in de tijd. We willen de oude tijd laten herbeleven... Dus uh, we spelen met, uh, zoals het ooit is begonnen, met witte tennisballen en houten klassiekers. Uit een verstoffig, ver uh, muffig imago halen we weer terug naar de moderne tijd. Je bent uh, er ook op gekleed, hè? Voor de kijkers thuis, mooi het witte pak. Keurig uh, komen wij voor de dag. Ja. Ready, catch up, go. Daar gaat hij twee ballen achter elkaar. Twee ballen spelen, Hup, mooi. Gaat nou, het goed, mevrouw, met dat oude racket? Nou, nou, ik heb er vorige mee gespeeld. Heel lang geleden. Je, en dan mocht je namelijk, uh, moet je luisteren, de regen, moet je heel erg oppassen, moet je gelijk weggaan. Want dat, dat ging aan. niet. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij. En, ja, dat zijn de beten, hè. Dat zie je de betere spelers komen nou achter elkaar, dan krijg je de langere rally. En achter u een wand met uh, die helden van Welleren. Prachtig, hè? Tom Okker. In het Rotterdamse sportpaleis Ahoy heeft Tom Okker na een met 6-3 gewonnen eerste set de finale van het wereldtennistoernooi niet op zijn naam kunnen schrijven. Hij had in de Amerikaan Arthur Ashe een tegenstander die in de tweede en derde set uiterst beheerst de noodzakelijke punten bijeensloeg. Gewonnen hier ook, 1974, om even wat te noemen. Nou, hij werd uh, de Flying Dutchman genoemd, iemand die heel snel uh, over de baan bewoog en, uh, en uh, in staat was om ook hele moeilijke wedstrijden te winnen. Alleen, alleen ander, ten, iets anders tennis, minder hard, minder, minder euh, werd wat meer uh, naar het net gegaan, volley en zo. Dat, is tegenwoordig wat minder, maar uh, heel ander tennis. Op de tribunes zagen kenners als Wim van Haneghen en Gerard Cox hoe Okker vooral door de genadeloze opslag van Ash naar een nederlaag werd gevoerd. Nou ja, Assi, of hij weet hij ook? Assi of Assi, ja, die was hartstikke goed. Borg gewonnen. Becker, dat is eigenlijk weer de moderne tijd. Veel mensen weten dat weer beter. Strakke broekjes was dat toen al. We mochten net een beetje kleuren op de toet, mochten er een beetje komen qua kleur. 1992 gewonnen. Onze eigen Krajacek. 95-97 gewonnen. Ja, het is gebeurd. De return tegen de netband. En kijk eens naar stuk Krajacek. Hij vindt het ook zo lekker om te bewijzen dat hij ook voor eigen publiek kan. En dat kan niet. En Krajacek vind ik ook hartstikke leuk, ja. Nou, leuke speler, maar ja, ik vond het altijd leuk om naar te kijken, ja. En Roger Federer natuurlijk. Opgelucht, zijn moeder klapt, weer een triomf voor Federer. Federer natuurlijk. Dat is denk ik de Gooshoot, ja. Die man, die is echt, die is geboren met een tennissekker in zijn bed. Ja, die is echt super. Vuurwerk in Rotterdam, maar hij was absoluut opnieuw de beste. Nou ja, en ook, weet je nou, die Italiaan? Nadal, ja, ja, Nadal. Mevrouw, u kunt het hartstikke goed zeg. Keurig. Oh, daar zit wel talent. Kijk eens, kijk eens, wat een charme. O, ja, je ziet het de koort veel mensen. Hartstikke leuk. Veel zijn aan gaan trainen hier. En uh, nu kunnen ze echt kennis maken met tennis in zijn puurheid. Tennis in zijn puurheid, hoe het ooit begon. Juist. En is het heel anders? Eigenlijk niet. Maar omdat men zo anders is geleerd en het materiaal zoveel doorontwikkeld is, is het voor een, iemand die er echt nog nooit mee getennist hebt. Een behoorlijke stap terug. Maar ik denk dat ze het wel weer heel snel weer een grote stap naar voren maken. Want eigenlijk, met een houten racket kun je een behoorlijk balletje slaan. Dat is toch ongelooflijk? Juist, mooi akkoord. Tot slot, Peter Bondhuis is inmiddels aangeschoven. Peter, uh, jij bent ook toernooidirecteur directeur geweest. Uh, was er toen al elektrisch licht? Toen was er inderdaad <laughs> elektrisch licht. Meneer, Hoe was, was het? precies. Ik ben hier van uh, 73 tot 83... Uh heb ik hier toen nooit directeur mogen zijn. Ja. ja, dat was het begin. Hè? We hoorden het net, de eerste ja. periode. Na één jaar komt ABN AMRO erbij. Ja. Uh, je hebt het zien groeien. Hoe klein was het in het begin? Het was, het was heel klein. Hè? We hadden een wielerbaan, nog een vaste wielerbaan hier... Met, met vaste reclames van andere partijen die vaste jaarcontracten hadden. We hadden een barretje onder de, onder de tribunes... Het was geen VIP-dorp of, of, of niks. Dat is, dat is allemaal gegroeid. Uh, ja, als je de, de nu naar beneden kijkt, dan, uh, dan zie je alle, alle sponsorboxen. Die waren er ook niet. We hadden hieronder een, een tribune voor, de, voor, voor onze gasten en voor de deelnemers. En, uh, ja, het, was, het was een beetje behelpen als je het nu, uh, als je het nu Maar vergelijkt. het had geweldig charme, uiteraard. Ja. Uh, wat voor gekke dingen heb je meegemaakt? Dat, dat je later <klaars> nog wel eens hebt gedacht, nou ja, het is echt te gek. Een werkelijke toernooi met plakband aan elkaar gezet. Ja, nou, het, het allergekste wat ik in het begin meemaakte... dat was eigenlijk de introductie van het grote geld. Daar had ik toen ook nog niet zo uh, gek zo mee te maken gehad. Dat wij bij Lamar Hunt, hè, dat was de organisator van World Championship of Tennis, ja. waren. En toen, toen vroeg een journalist aan, hem, uh, aan zijn vader. En die zei, god, uw zoon die, die is in de tennis gegaan. En die, uh, die heeft het eerste jaar 4 miljoen dollar verloren. En het uh, tweede jaar 2 miljoen. Uh, wat vindt u daar nou van? En toen zei hij, dat baart mij heel erg grote zorgen. Hij zegt, want als die zoon nog 10.000 jaar doorgaat, zijn we failliet. <laughs> en dat is een beetje het beeld... Weet je wat je, wat je wat je toen had. En, en ja, zij regelde in principe het uh, deelnemersveld het eerste jaar. En nog in de tijd van Rod Lever en Tony Roots en John Newcombe. En, en daarna zijn wij weggegaan bij, bij World Championship of Tennis. En toen hebben we zelf hè, ons bij ATP aangesloten. En toen moesten we zelf achter die spelers aan. En dan ja, weet je, dan, dan maak je ook allerlei uh, mooie dingen mee. Ontmoetingen met, met Connors in, in een zwembad in, uh, in Dallas bij de finales. En toevallig, ja, je ligt daar op twee bedjes. En hij komt naast je liggen en, en maakt zo kennis. En, uh, en toen het, het nummer van zijn moeder gegeven... Zijn moeder gereven, want die regelde zijn programma, Gloria. En hij zei, bel maar regelmatig met mijn moeder. En dan, uh, dan gaan we het wel zien of dat uh, komt. En toen kreeg ik inderdaad op een gegeven moment een telex. De meeste mensen weten ook niet meer nee. wat dat is, denk ja. ik. Maar een telex. Is, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Hebben waar, ja, Waarin hij zijn komst aankondigde. Dus dat was, het, ja, dat was iets bijzonders. En uh, Die zijn we toen op gaan halen met een privévliegtuig. die was ook wel bijzonder in Londen. En ja, dat was eigenlijk het enige wat we moesten, moesten doen. En verder een gek, gek ding wat we mee hebben gemaakt is hier met, met Vilas en Tiriak. Die, uh, die op uh, ochtends vroeg wilden gaan trainen. En in de auto van Tiriak, want die had hij meegenomen he, met, met zijn mooie nummerbord ION, stond er op 001. Dat is een gigantische uit, uh, slevels, ja, ja Ja, een grote Mercedes. <laughs> en en uh, die kwamen hier uit de maas gereden om te gaan trainen, ochtends vroeg. En uh, Dat was een motoragent. Uh, van Eijsden heette die. Geen familie van Piet van Eijsden trouwens. Maar die hield ze aan toen ze er maar stilnaar kwamen. En die zei, mag ik uw legitimatiebewijs zien? En dat hadden ze niet. Nou, iedereen kende Vila's en Tiriak, maar die man niet. En die heeft ze toen meegenomen naar het politiebureau hier aan de Slinger. Dat was toen nog open. En die heeft ze in een celletje gezet. En ik werd door een van de andere spelers gebeld. Het was na de Players Night, want ik dacht, die nemen we de in, in de maling. En John Sadri, die belde op en, en die zei, joh, uh, Vilas zit in de gevangenis. Die overdreef het nog wat. En ja, hebben we weer allerlei fratsen moeten uithalen... om die weer heel snel los te krijgen. En toen we s'avonds bij het Hilton waren... Had hij weer zijn auto op de stoep geparkeerd. En toen kwam diezelfde agent, die had dubbele dienst, denk ik. Die kwam weer langs. En toen heb, heeft hij zijn auto weg laten slepen. Dus toen hij weer naar buiten ging, Thierry, toen hing die auto weer in de takels. En die ging de bocht om. En die van Eijsselen heeft toen een, een, een gratis kaart gekregen voor alle volgende toernooien. Alle toernooien is die ja. geweest, denk ik. <laughs> maar heb je ook wel eens op een vliegveld gestaan. dat je dacht, die deur gaat nu open. nu komt er iemand uit, er dus komt er iemand uit, nu komt er iemand uit. En die kwam niet? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Dus je bent nooit gaan. geflikt, wat dat betreft. Nee, we hebben wel afzeggingen gehad natuurlijk uh, ooit. Uh, maar, maar goed, nee, normaal gesproken, iedereen is altijd zijn verplichting wel nagekomen. Ben je nou ieder jaar daarna nog hier geweest bij het toernooi? Ik ben in 1984 ben ik niet geweest. Dat was het eerste jaar dat ik het niet was. Kon je het niet opbrengen? En, uh, nee, ik kon het niet opbrengen. En uh, Ik ben toen op vakantie gegaan. En toen we terugkwamen van vakantie, toen hoorden we... Dat was op de, de zondag van de finale. Toen hoorden we dat er iets aan de hand was. En Toen heb ik de taxichauffeur gevraagd om toch langs Ahoy te was, rijden. Was dat bommelarm toen? Ja, was dat Oké. Okay. En uh, dat was natuurlijk heel triest om dat mee te maken. En ik, ik heb alleen maar gehoopt dat ze niet dachten dat de achter zou zitten. Maar dat... Uh, dat, dat is gelukkig... Het is nu verjaard, hè? Dus je kan het is, het nu ja, nee, nee. Ik, ben het, ik ben het echt niet geweest. Maar dat was een hele bijzondere... En dan blijf je de jaren ja. daarna blijf je gewoon uh, aandachtig aanwezig. Maar moet ik me dan voorstellen dat je er een avond bent? Alle avonden bent? Nee, ik ben niet alle avonden. Ik, uh, ben deze week ben ik hier uh, drie dagen. En dat vind ik mooi. Mijn zoon die, die werkt hier nu. En die volgt het helemaal. Dus die, uh, die brengt wel verslag uit van wat er als er bijzonderheden zijn. Wat doe je verder op dit moment nog? Want je bent daarna natuurlijk met allerlei zaken nog bezig geweest. Ja, ik ben uh, als laatste... Ben ik de directeur bij Sparta geweest? Ja. En uh, nou goed, dat gaat dan ook op een gegeven moment weer nieuwe mensen en nieuwe keuzes. En uh, goed, toen zijn we in de overleg. Is, uh, ze wilden een nieuwe weg inslaan, en daar ben ik mee akkoord gegaan. En uh, ja, ik heb nog steeds, uh, zeg, zeg maar, ben ik betrokken bij, bij een sportmarketingbureau. Ik ja. ja, ja, ja. werk niet uh, meer ja. al te veel. Ik heb een boek geschreven wat heel leuk was ja. om te doen. En uh, nee, jo, goed, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk nog wel uh, aan het kijken of ik iets leuks tegenkom. Ja, ja. En het maakt niet uit wat. Uh, als het in de sport is, zou we wel een voorkeur hebben. Denk ik. We, we blijven je ja. volgen. <laughs> okay. Dankjewel, Peter. Uh, we hebben de eerste partij van vanavond gezien, Igor Sijsling Zorgde zojuist voor een stunt door de als derde geplaatste Joviel fried de Tonga te verslaan. Sijsling, die overigens door de arbiter Constant Sijsling werd genoemd, wat even wennen was. Won de partij tegen de nummer 8 van de wereld met 7-6-4, 6-6-4. En, en Edwin Cornelis, de op. Igor Zijsling, ja die kreet aan het einde die leek echt uit je tenen te komen. Ja, klopt, die kwam van ver... Uh...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 Ja, dat zijn mooie dingen. En uh, dat geeft een hoop vertrouwen ook. En uh, ja, nu, nu wil ik daar nog niet te veel aan, over nadenken. Want ik moet gewoon weer bezig zijn met de tweede ronde. Ja, maar het is een bevestiging dat je op de goede weg bent. Absoluut. De tweede ronde moet Zijsting het opnemen tegen de Slovaak Martin Klizan. En uh, inmiddels aangeschoven Raymond Sluiter. En Raymond, jij zegt... Ja, en dan, dan moet je er zijn. Hè, na de overwinning op Tsonga. Dan moet je hem afmaken weer tegen Klizan. Ja, ja dat is het moeilijke natuurlijk. Vanavond voor een, voor een daverende verrassing gezorgd. Niemand die het had verwacht fantastisch. Ik denk de mooiste overwinning uit zijn carrière tot nu toe. Hij riep het ook, hè? Ja, ja, ja maar over twee dagen staat gewoon Martin Klies aan te wachten. En dat is, dat is anders, dat is een andere ambiance. Mensen gaan dingen van je verwachten. Hoeft hij vanavond allemaal nog niet over na te denken. Vanavond gewoon genieten van deze fantastische zegen. Alleen vanaf morgen moet het visieren gewoon op kliezen, terwijl iedereen de, de hele dag morgen natuurlijk alleen om maar zegt van. Hij wow, waanzinnig ja, goed, zeg, ja, ja lekker. Ja. Dus dat is uh, dat wordt een mooie uitdaging voor hem. De realiteit van het tennis is, en ik heb het natuurlijk ook wel uh, zo nu en dan gevolgd uh, her en der over de wereld, dan dat ik eenzame tennissers zag. Ik heb jou ook wel eens uh, ergens, dan uh, zat ik in het buitenland, dan speel jij een toernooi ergens, nee, nee, nee, nee. en nu ook, zo'n tweede partij van de avond, weinig mensen, uh, de eenzaamheid van een tennisser. Ja. Dat is het enige dingetje wat je niet mist. Nee, nee absoluut. Uh, ik had het ook toen ik hier vandaag aankwam. En uh, een aantal leuke dingen uh, vandaag mogen doen, hier, zoals een tenniskliniek geven. Alleen ik kwam even de Players Lounge in. En dan zie je de spelers weer zitten. En je, je ziet in die zin, zie je, ondanks dat het allemaal zo fantastisch geregeld is, zie je spelers in weer een players lounge, weer een week, weer hetzelfde... weer uh, de tijd als het ware uh, doorbrengen totdat je weer mag gaan spelen of trainen. Toen dacht ik van ja, ik, ik mis wel het contact met die jongens... maar dat, weet je wel, je iedere keer maar weer... Maar heb wachten, je dat wachten. zo ervaren toen je het zelf doormaakte? Nou, op een gegeven moment wel. In de beginjaren niet, want dan is alles nieuw. Weet je? Alle toernooien waar je komt is, uh, is nieuw, dus dan, uh, dat, dan gaat dat allemaal snel en dan kost dat allemaal geen energie. Ik merkte wel dat, dat hoe langer ik speelde, uh, hoe moeilijker dat wel werd. En je, je raakt in die zin ook gewoon een beetje verwend. Oké, okay, we gaan weer naar New York. <laughs> Voor een ja. hoop mensen is het niet gegeven om daar, om daar één keer te komen. En jij hebt dan zoiets, oh ja, uh, uh, we gaan weer naar New York. Uh, dat, dan, dan merk je ook wel aan jezelf dat het op een gegeven moment niet echt goed meer zit, hoor. Even over het Nederlandse tennis. Igor heeft dus een succes behaald. Laatst ook met Robin, uitstekend gedubbeld. Her en der komen er wat succesjes. Waarom pikken we niet echt consequent aan? Waar ligt dat aan? Ik denk dat we daarmee bezig zijn. Als we dit jaar onder de loep nemen... hebben we Robin Hazen en Igor Zeisling in Australië gehad in het dubbelspel. Fantastisch. Finale, geweldig. Robin Hazen speelt vorige week die halve finale ATP-toernooi Zagreb. Wat ook gewoon een, een hele knap prestatie is. Dat toernooi is misschien iets minder sterk dan dit toernooi. Maar nog steeds een sterk bezet ATP toernooi. Kiki Bertens speelt, uh, als we dames ja. even de halen... speelt halve finale van een, van een groot WTA toernooi in, in Parijs. Parijs. Dus we, we zitten er tegenaan. Maar... Om, om echt het, het grote publiek in Nederland te bereiken... op de manier zoals een Krajček dat jaren gedaan heeft... een Schenk Schalken, een Jan Siemerink, Paul Harris, Jacco Elting... Die, die jarenlang de dubbel gedomineerd hebben. Nou, daarvoor hebben we denk ik gewoon meer van dit soort successen nodig. En het, het, we zitten er tegenaan. En jij zo nu dan, de clown van de Davis Cup. Want dan, dan leeft iedereen op. Ja, nee, maar dat ja. was zo. Het toernooi was, ja, oké, okay, wel eens of niet eens. Ja. Maar Davis Cup, dan was het... Dan was Tennis Oranje, dan was sluiten toch een van de hele voorname elementen. Ja, ja dat, dat is voornamelijk gaan leven, denk ik, door het eerste, eerste jaar uh, waarin ik speelde. Als, als, als verrassing kwam ik bij, bij het team door afwezigheid van, uh, van Krijtsjekk, door een blessure. Ik ben ah. een soort verkapte voetballer. Ja, nou ja. ja nee, maar, met met alle respect wel? voor nee. je tenniscapaciteit. Nee, maar, nee, maar... Je, je sprak op een andere manier aan. Het was een andere manier van. Ja, present. Kijk, dat is, wel, dat is wel gewoon een feit geweest. En ik heb daar zelf lang over nagedacht. Ik heb in Nederland en in de Davis Cup gewoon mijn beste tennis gespeeld. En uh, dat had natuurlijk eigenlijk niet zo, uh, niet zo moeten zijn. Maar schijnbaar is er een combinatie van factoren van hoe ik in elkaar zit... en hoe ik reageer op mensen, dat ik, dat ik hier en, en vooral in de Davis Cup... want ik vind het nog steeds in tennis het hoogst behaalbare... om, om voor je land uit te mogen komen... Uh, ja, dat er bij mij in ieder geval uh, af en toe iets extra's kwam. kwam je... ook vaak genoeg nieuw, hoor. Nee, nee, nee. Maar heb jij ook wel eens in de spiegel gekeken... en dacht van, eigenlijk ben ik een eikel geweest. Ik had er veel meer uit kunnen halen. Ik had mezelf veel meer pijn moeten doen. Ja, nou, ik heb mezelf wel pijn gedaan in de zin van ik, ik heb er altijd hard voor getraind. Alleen ik, ik kon uit, uh, uit externe factoren kon ik energie halen. Ik haalde energie uit de mensen die, die voor mij waren. En dat is, uh, dat is natuurlijk geen goede eigenschap voor een proftennisser. Want die moet het ook gewoon kunnen op uh, baan 7 in, uh, in Tunesië voor, uh, voor drie kippen en een halve paardenkop. En ja, weet je, ik heb me er heel lang tegen verzet. Maar het feit is gewoon dat ik het hier in Nederland over het algemeen... in de toernooien makkelijker op kon brengen. Je bent inmiddels alweer heel lang samen met een hockeyster uit het verleden, Fatima. Een ongelooflijk bloedfanatiek mens in het veld. Heeft hij jou niet eens een keer bij je oren wel eens gepakt en aan... en zegt dat alleen maar zakken was? Ja, we hebben het er wel over gehad, alleen... Uh, uh, toen was het einde al daar, ja. weet je. Ik ben nooit een makkelijke tennisser geweest. Ik, ik merk aan mijn lichaam dat het, dat het op het einde gewoon stroever en stroever... en op een gegeven moment gaat het niet meer. Als tennisser moet je 30, 35 weken per jaar moet je reizen en toernooien spelen. Moet je fit zijn. Nou ja, dat, dat, dat, dat ging gewoon niet meer, weet je. Dat, uh, ja, dat, dat zat er gewoon niet meer in. Dus had daar had ze kunnen zeggen wat ze wil. Maar <laughs> dat maakte daar in ieder geval niet zoveel invloed meer, uh, dat had daar niet zoveel invloed meer op. Even terug naar het toernooi van 2003. Wat was het voor een toernooi voor je? Ja, apart toernooi natuurlijk. Ik, uh, weet je, als, je, als je de andere ATP-toernooien erbij neemt... Uh, ik, ik wist dat er in Rosmalen, het, uh, het gras toernooi voor Wimbledon... dat er altijd wel wat te halen viel, gewoon omdat het minder sterk was. En de toppers eigenlijk al met hun hoofd bij, uh, bij Wimbledon zaten. Dat was met het, uh, het ATP-toernooi in Amsterdam en later in Amersfoort ook. Alleen hier was het gewoon altijd supersterk. Dat is het eigenlijk altijd geweest. En ja, ik ben een redelijke tennisser geweest en ik ben nooit een wereldtopper geweest. Dus het moest hier allemaal samenvallen, wilde ik hier een keer een behoorlijk resultaat halen. En dat was in 2003. Ik speelde een aantal hele goede wedstrijden. En ik had geluk met de loting. En ik speelde hier tegen Juan Carlos Ferreiro, die top 5 van de wereld stond in de kwartfinale. En die ging op 2-1 in de eerste set ging hij door zijn enkel, terwijl hij me drie games lang alle hoeken van de baan liet zien daarvoor. Dus ja, daar viel het allemaal net even samen, behalve, behalve in de finale. Ja, maar je pakt ook eerst verkeerd, die laat er nog Roland Ros pakt, hè, als ja. hij in de finale komt. Ja, alleen dat, dat was wel, met, met alle respect voor Martin, was dat wel een, een, toch een andere categorie spelers. Die woorden niet tot die top 10, top 15, weet je, waar, ja, als ik er twintig keer tegen speelde, misschien één keer van won. Of misschien ook wel geen één keer. Wat doe je tegenwoordig? Want je zei net, uh, het lichaam ga, ging op een gegeven moment uh, een beetje weigeren. Op dat moment ga je aan je bovenbenen en je knieën voelen. Je wilt toch niet zeggen dat je die ah. ook nu nog steeds voelt. Nou ja, ik heb net radioverslag gedaan van Zeisling uh, van tegen het Zonga bij, uh, bij Radio Rijmond. En, en dan heb je last ik, van je knieën? En ik, ik voel het gewoon wel een beetje. Ja, heb ik gewoon lang gezeten en dan, uh, dan voel ik het wel een beetje. Dat is, uh, topsport is gezond dus. Noem het die prijs die, uh, die je moet jonge, betalen. Jonge. Dat zal ook vooral aan mijn lichaam liggen. Ja, niet ja. zozeer aan de topsport. Wat doe je verder nog op dit moment? Waar ben uh, je mee bezig? Op dit moment, nou ja... Het, deze week geef ik een aantal tennisclinics hier voor, voor AB en AMRO. En dat doe ik eigenlijk ook gedurende het hele jaar. Uh, leuk om te doen. Mijn passie die ik voor tennis heb, uh, probeer ik over te brengen op, uh, op mensen die dat, die dat ook leuk vond, uh, die dat ook leuk vinden. En uh, ik ben nu met de, met de trainingscursus begonnen. Je kan in het tennisvak kan je uh, trainingscursus doen, eigenlijk net zoals in het voetbal. Uh, een versnelde cursus voor, uh, voor oud-prof. Ja. Nou, die wil ik gaan doen. En uh, ja, dat wil ik dan later gaan gebruiken. Tennis tennissport wordt je beroep? Ja, ook ja, nog na je actieve ja, periode. Veel met oud-collega's over gesproken. Waar bijvoorbeeld als Sjeng Schalk uh, de dag nadat hij stopte... zijn rackets in de kast heeft gegooid, tele televisie uit... en helemaal niks meer een jaar met tennis te maken wilde hebben. De ik slok, Ja, ik slok alles op. Ik vind het Uf. leuk om te kijken. Ik sta te juichen hier zo voor die gasten. Als ze iemand nodig hebben om nog één keer even twee uurtjes mee te trainen... dat gaat nog. Alleen als ze dat dan de dag erna willen... dan <laughs> nee, is het een kanslo nee, kansloze, nee, kansloze onderneming. Lang. Even iemand anders bellen. Ja. En ja, zo, uh, ja, daar wil ik in ieder geval mijn, uh, mijn werk van gaan maken. Twee items uh, spelen op dit moment heel erg in de, in de sport. Doping en matchfixing. Uh, doping heeft Federer over gezegd vandaag. Uh, van, uh, hij vindt dat er veel stringentere uh, controles moeten komen, met name op bloed. En ook dat de, de, de controles veel langer bewaard moeten blijven. Zodat iets over een x-aantal jaren eventueel met terugwerkende kracht nog bewezen kan worden. Matchfixing, ook daar wordt wel in over gesproken. Ook in het tennis. Partijen waar bijna niemand zit en je toch, bewijs van spreken toch een heleboel uh, kan doen. Wat heb jij er ooit van gemerkt? Nou ja, wat ik ervan gemerkt heb is dat ik... Uh, ik, ik heb wel eens een telefoontje ontvangen op een, op een hotelkamer. En uh, ja, daar werd mij gevraagd of ik, uh, of ik mijn wedstrijd uh, opzettelijk wilde verliezen. Voor een, uh, ja, voor een hele grote som geld. Uh, vier, vijf keer. Drie, vier, vijf keer zoveel als dat je eigenlijk zou krijgen als je eerste ronde zou, zou verliezen. En? Heb je daar ooit één seconde over getwijfeld? Nee, nee. Weet je, de, de eerste vraag is of je veel geld wil verdienen. En was bij een groot toernooi. Wat er nog wel eens gebeurt bij grote toernooien is dat er uh, uh, uh, grote bedrijven op het moment dat je uh, lang op televisie komt, bijvoorbeeld bij een Grand Slam, en je hebt geen shirt sponsors. Dat, ze dan ja, dat je even een, een logootje inderdaad ja. tijdens je wedstrijd opplakt En nou ja, daar krijg je dan geld voor. Ja, dat is dan natuurlijk snel verdiend. En dat kan je weer gebruiken om te investeren in je carrière. Dus in eerste instantie zei ik op de vraag uh, of ik veel geld wilde verdienen, ja. ja. Uh, maar ja, toen ik hoorde dat het, uh, waar het om ging, uh, zei ik, not interested, uh, haak erop. Ja, dan, uh, dan is het einde zoek als je dat soort dingen gaat doen. Maar heb je wel eens in de players lounge gezeten of gelegen met elkaar zo uit verveling? En werd er dan over gesproken? Nou, ja, niet heel veel. Alleen ik hoorde daarna wel gewoon berichten. Van, uh, van andere spelers die ook belletjes gehad hadden. En wij melden dat natuurlijk ook bij de ATP. Alleen je weet, je weet geen naam. Uh, die gasten zijn natuurlijk ook niet gek. Dus ja, je, je, je kan alleen maar melden dat je een belletje gehad hebt. En op dat moment ga je er natuurlijk wel ga je er met, een, ja, met een ander oog ga je er een beetje naar kijken. En dan nou, ga je ook een heel simpel optelsommetje maken. Als je een speler hebt die aan het einde van het jaar 150 à 200 van de wereld eindigt... die gaat 70.000, 80 80.000 euro verdienen aan het eind van het jaar. Als jij dan voor één wedstrijd opzettelijk te verliezen... een bedrag van 40.000, 50 50.000 euro geboden gaat krijgen... Kan ik mijn handen er niet voor in, de, in het vuur steken nee. dat iedereen er nee tegen zou Heb jij, uh, laat ik zeggen, alle wedstrijden van jou nagekeken en de tegenstanders van wie hij won, heb jij er achteraf nooit van gedacht, die zijn allemaal omgekocht? <lacht> <lacht> <lacht> nou, niet allemaal. <lacht> <lacht> ik kon niet veel, maar <lacht> ik, kon, <lacht> ik kon wel wat. Maar misschien hebben we er wel een paar, uh, paar bij gezeten. Ik zal er eerst doorheen gaan. <lacht> <lacht> <lacht> Tot slot, uh, je pokert ook wel eens. Is dat gewoon een tijdverdrijf? Of heb je er met de gedachte gespeeld om dat beroepsmatig echt te gaan doen? Nee, nee nooit. Mijn vriendin staat onder contract bij Pokerstars... en, en speelt uh, in die functie een groot aantal toernooien overal over de wereld. En ik vind poker een waanzinnig leuk spel. heb eigenlijk uh, als verlengde van haar contract... vier, vijf grote toernooien mogen spelen. En de grote toernooien, dan heb je het over een, over een inleggeld van 5000 à 10000 euro. Nou, ja, dat werd voor mij betaald, want anders zou ik, het never nooit, uh, zou ik dat never nooit doen. Ik vind een leuk spelletje, maar voor, voor 10 of 20 euro. Uh, dat heb ik mogen doen en dat dat vond ik hartstikke leuk. Alleen, uh, ja, ik heb na twee uur zitten heb ik al lang last van mijn rug. En als je ver in zo'n toernooi wil komen, moet je vijf, zes dagen achter elkaar zitten. Dus dat is niet, uh, dat is niet mijn ding. Nou, we hebben in ieder geval het nieuws. Sluiten sluiter kan niet eens vier uur op zijn kont zitten om een pokerwedstrijd te spelen. Nou ja, dankjewel. Eh, wij gaan weer even naar Marcella. Eh, Marcella, eh, wat is de stand op dit moment? Nou, het staat uh, 5-3 voor Nikolai Davidenko. Uh, we hebben wat breaks over en weer gezien. Vijfde game was een, game, een service game van Davidenko van meer dan 10 minuten. Maar goed, daar kwam uh, de dertiger dan toch uh, goed doorheen. En die heeft nu een beetje het heft in handen. En serveert uh, voor de eerste set winst. Uh, we zien wel wat rallies. Die heb ik trouwens de hele dag en de hele avond wel gezien. De baan is namelijk ietsjes trager dan uh, vorig jaar was hier van de week toen ze de baan hebben aangelegd. Uh, het is een betonnen vloer. Nou, Daarop daar wordt hout gelegd. En dan wordt er een coating uh, laag, een soort verflaag opgespoten Vier lagen bovenop elkaar. En in die lagen daar zit ook zand verwerkt. En de hoeveelheid zand bepaalt weer de snelheid van de baan. Dit jaar dus iets meer zand. Waardoor de baan wat trager is. nou Dat in combinatie met de bal. Dan betekent dat het publiek, wij dus, wat meer rallies te zien krijgen. En nou, dat is op zich wel leuk. Misschien iets minder gunstig voor mensen die van een hele snelle baan houden. Een veder, een Tsonga misschien vanavond. Maar op zich denk ik dat het wel een goede zet is. Want ik heb aardig leuk. En wat langere rallies gezien. Nou ja, kijk, ondertussen zal ik te wachten tot wat het setpoint werd. Dat is het nog niet. Het blijft gewoon 5-3 en 30-15 voor Nicolai Davideko in de eerste set tegen die Duitser Florian Maier. Dat wordt straks nog vervolgd. Alhoewel we het einde van de partij natuurlijk nooit gaan halen in deze uitzending. We gaan het hebben over de tegenstander van Igor Suisling vanavond. Dat was bepaald geen kleintje. Jovie Fritsonga. Hij won in zijn carrière negen enkeltitels en stond in de finale van de Australian Open. De Fransman is een echte publiekslieveling. Ja, het is wel duidelijk voor wie het publiek vandaag kiest in Ahoy. Voor de Nederlander, voor Igor Sijsling natuurlijk. Maar respectvol applaus is er ook voor de tegenstander van Sijsling, joville Tsonga, een Fransman. En niet zomaar één, een top 10 speler. En een populaire, altijd al geweest hè? Sven Groeneveld, tennistrainer. Wat is dat toch? Ja, die jongen die trekt het aan hè? Is, uh, Dat is gewoon een jongen die uh, altijd tijd heeft ook voor het publiek. En uh, hij is heel attractief om naar te kijken. Niet als alleen als tennisser, maar een mooie jongen natuurlijk. En dat volgens mij is uh, ja, zijn charisma op de baan. Een hele goede atleet. Uh, brengt heel veel energie op de baan. Waardoor het publiek natuurlijk ook geïnteresseerd staat te kijken. En uh, ja, hij heeft heel veel potentie, enorme kracht. Die service is enorm powerful. Kan heel veel druk uitoefenen. Je kan echt op elk moment natuurlijk van de beste spelers van de wereld winnen. Ik verwacht gewoon dat hij nog niet zijn hoogtepunten heeft gehaald. En ik verwacht nog wel dat hij een keer van zich laat horen. Want hoe kijk jij als trainer naar hem? Nou, nogmaals, ik denk dat hij nog heel veel potentie heeft. En uh, zeker nog wat, uh, wat voor hem heeft liggen. En uh, ja, hij zit in een hele sterke groep natuurlijk. Hè? Met Federer en Murray en, en Djokovic. Dat is een beetje zijn nadeel eigenlijk. Nou ja, nadeel of voordeel. Kijk, op het moment dat hij uh, ziet dat misschien een uh, Nadal uh, ja, blessures heeft... dan komt er toch weer een opening uh, dat hij natuurlijk wel getraind is met deze jongens. Hij heeft zich wel voorbereid om tegen beste spelers te spelen. Ja, door een toernooi heen kan het zo zijn dat je ook misschien niet die tegenstanders hebt... en misschien wel die volgende stap kan maken. Het is een luck of the draw een beetje en een Grand Slam sowieso is twee weken. En Um, hij heeft natuurlijk in de finale gestaan op um, Australia Australian Open. Open. En hij, hij staat er elke keer dichtbij. Dus ja, een kleine aanpassing misschien en dan uh, staat hij er wel. Dan speelt hij vandaag tegen Sijsling. Uh, lijkt me voor Sijsling misschien ook niet de fijnste speler om tegen te beginnen. Nou, natuurlijk. Kijk, de underdog, de uh, home, uh, home favorite natuurlijk. Hij heeft net een uh, finale gespeeld op, uh, op Australian Open. Hij gaat op de baan met het idee dat hij kan winnen. En dat is gevaarlijk. Uh, Tsonga moet, uh, moet klaar voor hem staan. Maar vandaag zal het niet de dag zijn van Jo Wilfried Tsonga. Seisling wint van Tsonga. Eerste grote verrassing van het 40-jarige ABN AMRO World Tennis Tournament. En de ontlading bij Sijsling mag er wezen hoor. Ja, wat moet Tsonga daar nou van zeggen? Heeft hij nou zo slecht gespeeld? Ik spreek niet heel erg goed. wel goede dingen. Dat viel nog wel mee, vond Tsonga zelf. Hij gunt de credits aan Sijsling. Hij uh, speelde wel, uh, served well, was goed op op big point. En hij heeft op een aantal cruciale momenten het wel zelf laten liggen. Uh, the thing is, I missed uh, maybe four or five volleys uh, on a slice, always the same one uh, on big moment, and uh, and yeah, then uh, then it Dat zien we ook terug in zijn gezichtsexpressie op de baan. Hij laat een bal tegen zijn voorhoofd stuiteren, zo van hoe kan dit? Maar de feiten zijn hard. Songa vliegt er in de eerste ronde uit. En die klap moet toch aankomen? Ik leefde in het best op een heel bad moment. En ik zal je vertellen dat het the niet het woord is. Ach, zegt Songa. ik heb in mijn carrière wel dramatischer dingen meegemaakt. Natuurlijk, hij was het liefst langer in Rotterdam gebleven, maar... Ik up mijn hoofd op en ik zal work werken om terug te komen. En beter dan dat in de volgende ronde. Kop omhoog, de blik vooruit. En misschien denkt Songa er net zo over als Sven Groeneveld... dat zijn beste tijd nog komen moet. Ja, nou, hij heeft natuurlijk heel veel bezeurs gehad in het begin van zijn carrière. En dat heeft hem misschien uh, een beetje vertraagd in zijn ontwikkelingen. Maar, uh, nogmaals, ik denk dat hij nu gewoon in zijn piek is. En de komende drie jaren, als hij gezond blijft, is hij de ja, player to watch. Eerste set zitten we op bij de tweede avondpartij, Marcella. Gewonnen door. Ja, Nicolai Davidenko. Die uh, serveerde dus die eerste set uh, uit. En, uh, ja, 40 minuten staan op het En Dan gaan we de tweede set beginnen met uh, Florian Maier. Maar de eerste set dus uh, naar de Rus. En dat uh, zal hem ook wel worden. De Rus zal uh, ongetwijfeld gaan winnen. Je zou denken van wel, maar onderschat die Duitser toch niet. Daar weet jij ook alles van. Ik heb nog nooit een Duitse onderschat. De tennisfans moeten nog even geduld hebben in Rotterdam. Publiekstreker Roger Federer treedt pas woensdagavond voor het eerst... in het ABN Amor World tennis toernooi aan. De Zwitserse eh, titelverdediger nummer 2 van de wereld... treft in de eerste ronde de Sloveen Grega Zemja. En Robin Haas is morgenmiddag aan de beurt voor zijn partij in de eerste ronde. De Haagse speler ontmoet de Let Ernest Gulbis. De Argentijn Juan Marta del Potro, die vorig jaar de finale van de Federer verloor... komt morgenavond in actie tegen de Franse topper Gaël Monfils. Evenals Timon en Bakker die dan tegen Jusni speelt. De eerste avond van dit toernooi zit er dus bijna op. Meer mensen dan verleden jaar op de maandag. En toen werden er ook al records gebroken wat de toeschouwers betreft. Dus het zal ongetwijfeld weer een feestelijke week worden... hier in het voortreffelijk georganiseerde toernooi. Nog even een paar berichten voor morgen om kwart voor negen... in de lopende programmering. Op Radio 1 zullen we u op de hoogte houden van de Champions League-wedstrijden... tussen Celtic en Juventus. De tweede ontmoeting is tussen Valencia en Paris Saint-Germain. En bij Studio Sport zenden we vanaf kwart over acht... Voor beschouwing uit en zullen we Celtic Juventus centraal gaan zetten. Het nieuws van vandaag is eigenlijk uh, met name de schorsing die uh, geëist wordt... Uh, naar aanleiding van de overtreding die Theo Jansen heeft gemaakt uh, in de wedstrijd van Vitesse... Drie wedstrijden schorsing wordt geëist en uh, maar even afwachten of hij en de anderen daarmee akkoord zullen gaan. De tussenstand bij een wedstrijd in Engeland, wel verrassend. Liverpool tegen West Albion vlak voor het einde 0 tegen 2. Misschien dat het inmiddels net geëindigd is. Dat was het uh, wat de sport betreft uh, voor vanavond uh, hier vanuit uh, Ahoy. Een heleboel mensen uh, zijn reeds vertrokken naar de eerste partij die dus verrassend gewonnen werd door Igor Sijsling. Die uiteindelijk dus de meerdere is die Tsonga, een van de top 10 spelers, er uitslaat in een hele goede partij tennis. En wat dat betreft is er dus hoop voor het Nederlandse tennis dat zij Raymond sluiten. Die als een van de gasten hier aan tafel was. Peter Bonthuis, Peter Bonthuis de oude toernooidirecteur directeur hebben we gehoord. Tom Okker en ook Richard Krajacek, die hier als een pauw met stralende veren rondloopt. Want het is geweldig georganiseerd, niet alleen hier. In het Sportpaleis, maar zeker ook daarbuiten. Waar de mensen zich kunnen vermaken. En in het sponsordorp, in het VIP-dorp. Waar de gasten ontvangen kunnen worden. Langs de lijn op deze maandagavond zit erop. Davidenko Denko staat ook in de tweede set voor. Met 1 tegen 0. Dit was hem. gaat aftreden op 28 februari. Is het mogelijk dat een paus aftreedt? Benedictus de 16e is de tweede paus die zelf aftreedt. De signore cardinali hanno eletto me semplice umide...